Poedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Boris Johnson gaat Europa in. De Britse premier gaat nog één keer alles op alles zetten om een deal uit het vuur te slepen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Good evening. Brexit-trade talks are on a knife edge tonight... as the prime minister Boris Johnson en eu Commission president Ursula von der Leyen... failed to break the deadlock. Als er op 31 december geen deal is waar iedereen mee kan leven... dan is er een no-deal Brexit zonder allerlei handelsafspraken... en economen waarschuwen dat dat heel slecht uit kan pakken. Vanavond was er een lang telefoongesprek tussen Boris Johnson en Ursula von der Leyen... de voorzitter van de Europese Commissie, maar ook dat heeft dus niet geholpen. De lockdown in Griekenland gaat nog even duren... De meeste coronamaatregelen blijven in ieder geval tot begin januari gelden. Scholen, kroegen en restaurants, clubs en skicentra moeten op slot blijven. En na negen uur s'avonds mag je niet meer de straat op. Een man die met oud en nieuw een grote brand veroorzaakte in Den Haag... is veroordeeld tot een jaar cel en tbs. De man was boos op medebewoners in zijn flat. En daarom stak hij uit wraak drie auto's in de parkeergarage in brand. Drie mensen raakten ernstig gewond. De loting voor het kwalificatietoernooi voor het WK-voetbal in Qatar is bekend. Oranje moet het opnemen tegen Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar. Ook bondscoach Frank de Boer keek mee naar de loting. Je had niet in pot 2 willen zitten dat je tegen Spanje loopt, bijvoorbeeld of zo. Dus uh, Turkije en Noorwegen natuurlijk, uh, die springen er natuurlijk duidelijk bovenuit. En dat zijn landen waar je van moet winnen, maar waar je niet zomaar even van wint. Want alleen de nummer 1 van de pool gaat direct naar het WK in Qatar. Het voetbaltoernooi is in de winter van 2022. Het weer vanavond en vannacht wordt het droog en koud. Het kan plaatselijk 3 graden vriezen en het kan ook glad worden. Morgen een mix van wolken en zon en 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 dit is Kerst met ZFM. Met nu. De herhaling van Alternative FM. Oorspronkelijk uit Ermelo. Daar uh, schijnt hij nog uh, steeds een beetje te huizen. Maar hij moet pendelen, want zijn studie volgt hij hier aan het Conservatorium van Amsterdam. En dat betekent dus dat er ook iets met Noord-Holland uh, in zit. Want uh, daar hebben we het uh, gevonden. 3 voor 12 Noord-Holland uh, kwam er mee. En dus nemen we dat meteen over. Arme Man van Elke. Welkom bij het tweede uur van deze Alternative event. Met daarin een gesprek met Wim Adam van Kras Amsterdam. Maar we hebben natuurlijk ook even vooruitlopend op het programma wat hierna komt. Als het goed is, Nashville Radio. Ik weet het niet of dat er nog steeds zo is. Maar dit is er een van die zomaar op het lijstje zou kunnen staan. Stevie May Rowan. care for our mistakes. We're laying out our feet. But suddenly you hit the break. You made up your mind. Tell me where was I? When you decided we should be friends. Did you win? Wat met pubquizzen en popquizzen. Nee, popquizen is het eigenlijk. Voor de pups. Maar uh, of dat uh, nu wat uh, zo aan de dijk zit... Uh, voor Ethan Huis, uh, is nog maar de vraag. Ghost Town is het laatste werkje wat hij gemaakt heeft. Daarvoor hoorde je Out of the Blue van Stevie May Robin. Nou, soms komt hij je neus uit. Maar ik denk dat we er nog wel eventjes mee doorgaan. Veline met Alleen...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 We ook op de zaterdagmiddag gaan draaien... dan wordt het echt pas eng, hoor. Want dan uh, denk ik uh, dat ik uh, wel het uh, zendelingenwerk... goed heb verricht. verwacht dat overigens niet, hoor, dat dat, dat gebeurt. Feline met uh, Alleen en uh, natuurlijk Ethan Huis... had ik uh, daarvoor nog met uh, Ghost Town. Zo uh, werkt dat dan. Uh, vorige week hadden we deze man uh, aan de telefoon. Ralph Heesen. Hij is een van uh, de mensen van Lemmen En ze maken hele aparte muziek. En... Een dit is het laatste wat ze hebben gemaakt. One Way Street. You live inside your bubble and you don't hear what I say. You talk, talk, talk and then you turn your head away. Sometimes you even shout and you think that that's okay. And or else get out of your way You're like a one-way street You're not someone I like to meet You're like a one-way street You're not someone I like to meet oh, I live inside my bubble and I feel so out of sight My friends, they think the same and we never argue or fight Break up, but it never ever turns out right. It's so hard to talk to people when they think in black and white. We shout and compete, we dismiss and we tweet, we hide a mystery, we don't listen, we don't greet, we condemn and we beat, we complain, we delete, we're self-obsessed and we cheat, we don't talk, we don't meet, we shout and compete, we dismiss. ...zich ook aangediend bij Von Ve, zo heet de band. En het nummer dat heet So Call. Cool. En Apparently Not is de opvolger. Dus ik zal eens kijken of we hem volgende week hier in deze uitzending kunnen draaien. Misschien ook wel een aanleiding om eens eventjes met die mensen even te gaan babbelen. Uh, daarvoor hoorden we Lemon, die hadden we vorige week. Uh, Rolf Heesen heeft uh, wat uh, verteld over One Way Street. En het sloot ook weer aan bij die single daarvoor. Alleen, want alleen ging over de, de bubbel. Dat je de, een beetje graag in de bubbel wil blijven zitten. Maar One Way Street betekent eigenlijk min of meer... dat je uit die bubbel moet komen. Omdat er uh, min of meer meer aan de hand is in de wereld. Want dat is een beetje de lading uh, wat hij verteld heeft... vorige week bij ons in de uitzending. Over telefonische gesprekken gesproken. Uh, het is weer tijd voor een telefonisch gesprek... met Wim Adam van Kras. Goedenavond. Een hele goede avond. Ja, ja, ja. Bij zijn. Ja, jullie bestaan nog. Want ik heb wel eens even op de sociale media even gekeken dat het soms even wat lastig was. Maar jullie zijn weer helemaal terug. Ja, nee, wij, wij, zijn, uh, wij zijn niet stuk te krijgen, zullen <laughs> we nee. Het is net onkruid, het, net het uh, vergaat niet, wou je zeggen. Nee, zeker niet. Nee. Um, nog iets leuks voor de mensen die uh, zitten te luisteren. Want er is ook nog een link tussen Wim en mij. En die link heet Ger Loogman. <laughs> ja, daar hebben we het uh, vanmiddag in het volgende gesprek nog even over gehad. Is hij aanwezig? Ja. ja toch? Nee, hij is er niet, hoor. maar. Uh... Okay. Nee, hij, hij, hij is er niet, maar... Maar vertel, hoe zit dat? Uh, hoe zit dat? Ja, nee, ja, ik ben freelance cameraman in mijn, ah. uh, als werk uh, doe ik dat. En dat, ik ben hem een paar keer tegengekomen. Volgens mij met Voetbal Inside oh, ooit een keer. Ah, op die manier, op die manier. dat eigenlijk helemaal niet meer. Nee, oké. Okay, dat was de eerste keer dat ik hem ontmoette. en we uh, kaart zitten lachen deze avond. <laughs> Ja, dat kun je wel een Ger overlaten. Dus, ja, dus uh, ik ben blij dat hij er niet is. Nee, maar goed. serieus houden. Nee, nee, maar, maar hij, hij ziet in elke grap wel een woordgrap in. Dus uh, en zeker, en ook, zeker als hij met Frank Park open zit, nou dan, dan is het helemaal uh, feest. Ja. ja. Goed, het, dinsdagochtend tussen 10 en 12. Mensen, daar zit hij in. Die Geloge goed, we gaan het uh, niet over Ger hebben, we gaan het over jou hebben. Uh, want uh, als ik uh, naar deze single uh, kijk. En eigenlijk luisteren, want uh, muziek kijken kan wel... maar dan moet het uh, hier een beetje losgegooid gegooid worden. En dat is het nu niet. Ja, de YouTube komt weer een clipje aan. Ah, toch, ja. Dus dan kunnen je er ook naar kijken. Oké, okay, oké. Okay. Uh, uh, vonden jullie dat... Uh, uh, ja, want ja, je bent cameraman, dus ik denk... Uh, nou, dan, dan is het uh, toch wel uh, feestelijk als er een clip bij uh, gaat komen. Dus dat hebben jullie ook meteen dan toch de koel cool bij de horens uh, gevat? Ja, het is, het is, we hebben twee eerdere clipjes... ...voor bij de nummers Heartburn en Lonely. Mm. Um, en dat is allemaal... ...ja, dat moet allemaal low budget natuurlijk... ...maar dan uh, ja, doe ik dat zelf... ...en ja. zelfs met een collega erbij. En, ja. is, dat, is, uh, dat, ja, is dat dan toch een beetje... ...ook je vak in dat opzicht? Hè? Dus uh, het, beeld, dat, uh, het beeld ook een beetje... ...de muziek moet uh, versterken... ...in dat opzicht? Denk je er ook over na? Ja, nee, zeker. Het moet ja. wel, bij, wel... ...bij het verhaal uh, passen inderdaad... ...van ja. wat ik, ik het over heb en bij de tekst. Ja... Um, ja, nee, absoluut. Ja. absoluut ja. Het, het moet het, uh, hopelijk versterkt het de muziek en leidt het niet af. Ja, ja, want, uh, ja want jullie uh, muziek is... Uh, het vorige werk, uh, dat was af en toe... Uh, nou, dan denk ik, nou, stevig. Ja, dansbaar wel, maar stevig. Uh, deze, uh, dat is uh, toch iets andere koek, heb ik uh, begrepen. Ja, nee, ik vind het ook heel... Leuk dat je dat opvalt. Ja. Uh, dat is het ook zeker. En ik denk dat ik ook uh, in een hele andere fase, of we, uh, Daan en ik, ja. waar ik de muziek mee maak, Daan ja. een beetje, um, uh, In een hele andere fase van ons leven zitten. Ja, ja. Uh, uh, ja dat, dat het vertaalt zich natuurlijk in de songs die jullie dan maken. Precies. Ja. Ja. Ja. Ik, ik schrijf dan wel de teksten, maar we maken de muziek sowieso uh, met z'n tweeën. Ja, laat jij je ook uh, leiden dan door de omstandigheden wat er in de wereld aan de gang is... ...en ook uh, misschien in je eigen leven, dat je dat uh, probeert te vertalen in een song? Uh, niet zozeer de wereld. Je kan het wel breder trekken, want ja, wat ik meemaak... ...er zijn natuurlijk miljoenen met mij die van alles meemaken. Maar de eerste nummers uh, ging vooral over uh, uh, een goede vriend die ik ben verloren... Ja. En ik kwam op, ja, daar kon je pas eigenlijk later achter wat het echt betekent, die tekst. Dat ja. is heel vreemd, heel vreemd, maar ik zit al een tijdje goed in mijn vel. En dat hoor je dan blijkbaar ook in de muziek, ja. Ja, ja. ja nou ja, het dat, dat, dat, dat kan. Hè? Er zijn uh, fases, levensfases uh, waarbij je dan iets dieper over je le eigen leven dan ook nadenkt, in dat opzicht. Dus uh, voor mij is dat ook niet vreemd. Ik uh, zat er van de week ook ergens aan te denken. Zo van, nou, uh, ja. inmiddels uh, ben ik uh, bij de ouders kwijt. Ik heb uh, drie oude zussen, maar ik denk, ja... Uh, die zijn inmiddels ook de zestig voorbij. Precies, ja. Dus dan ga je toch uh, ook over nadenken van... hé, hey, uh, het uh, kan vandaag of morgen toch ook weer anders gaan lopen in dat opzicht. Ja, hoewel deze tekst eigenlijk ja. ook... Uh, op iemand gebaseerd is. Hmm. Uh, die uh, bij me weg is, maar mij wel. Uh, die ik nog steeds zie gelukkig, Die leeft nog. Ja, nou dat is, dat is, dat, dat, dat is heel fijn. Ja. Ja, um, uh, is, ja nou goed. Uh, you. Dan hebben we het over You, of niet? Ja, precies. Ja. Uh, is, uh, ja, want wat, waar gaat het daar eigenlijk over? Wat, wat, wat, wat, wat wil je dan mensen meegeven uit dat liedje? Wat je, uh, wat je geschreven hebt? Ja, nou, meegeven, dat, uh, dat is... Uh, ik denk niet dat ik daar heel erg mee bezig ben om iemand iets mee te geven. Huh? Het is meer, uh, ja, en het is heel corny, maar het is gewoon meer een, ver een verwerking waarschijnlijk of iets. Huh? Waar ik dus blijkbaar toch inspiratie door krijg en uh, dat voor me af wil schrijven. Zoals uh, elke songwriter denk ik dat wel wil en doet. Dus daar is niet zo heel veel bijzonder aan eigenlijk, maar... Huh? Ja, dit is uh... Lucht dat ook op als je dat kan, in dat opzicht? Ja. Ja? Ja, nou nee, ja, dit is, dit is, dit is, uh, ja, ik, ik kan het ook wel gewoon zeggen, dit is voor, voor mijn ex uh, geschenkt. Ah, heel mooi, heel mooi. Dat, uh... ja. ja, nou ja, goed. Uh, we hebben het over de songs, zullen we hem dan maar ook uh, laten horen? Ik zou het gewoon lekker doen. Ja, want het kan aanleiding zijn tot, tot meer materiaal, denk ik zo. Of niet? Zeker weten. We zijn wel plan om nu vanaf nu op aan ook elke drie maanden sowieso een nieuwe single te droppen. Nou... Ja, dat vinden wij fijn. Dus we zullen het voorlopig even bij deze moeten doen. Dus we zijn heel erg nieuwsgierig wat het volgende gaat worden. Dus over een kwartaal, dat is ergens rond februari, zo'n beetje maart. Dan moeten we je dus weer in de uitzending halen, kennelijk. Ik, uh, ik, ben, ik sta helemaal klaar voor. <laughs> okay. helemaal, helemaal goed, Wim. Hier is uh, Crash met uh, You. One thing. Wait a Heerlijk, dit soort uh, nummers. Dat je niemands eigendom bent en uh, zeker niet uh, dat uh, iemand je wil bezitten. denk dat ik het zou weten waar het over gaat. Iets met de muziekindustrie en uh, een beetje het uithangbordje zijn uh, van uh, de muziekindustrie om geld mee te verdienen. Zoiets. Hangt een beetje naar prostitutie uh, lijkt het wel. Maar goed, koe high hoi van het erover. slave. audioslave. En daarvoor worden we kras met uh, You... Weer even terug naar die mooie EP die de mannen van uh, Operation Hurricane hebben uitgebracht. Dit is het openingsnummer van uh, White Valls. En dat was er Jolien met Night en daarvoor Operation Hurricane... met hun openingsnummer van White Balls. Dit is een track van Chapter 2 van Fridolijn... die we vorige week in de uitzending hebben gehad... om te vertellen over Chapter 2. En dit is het laatste trekje wat daarop staat. De breed Forever Maybe. you can see the bottom don't commit you will lose is een uh, jaar of zes uh, tot zeven terug. Deze van Dandelion was uh, van uh, de EP die, die ze toen hebben uitgebracht. De, de allereerste eigenlijk. De eerste materiaal. De All Year Around, daarvoor, Forever Maybe van Friedelijn. We komen zo'n beetje in het, uh, de finale van, uh, van deze uitzending. En dus gaan wij nog een keer het Damers draaien. Dit is wel een Engelstalige song. Maar volgende week allerlei liedjes in het Italiaans. Bij de Dante Alighieri in Haarlem. Daar speelt ze dan. En dit is nog van dat album The Girl You Love Can't Say No. You call me dirty. You call me bad. You keep me waiting. You make me mad You can just leave me on the sidewalk Waarom wil ik uh, nog eventjes uh, draaien? Een nummer van Fabian Damas Want uh, ik heb het al tussen 7 en 8 Heb ik het echte Italiaanse nummer gedraaid. De vertaling van Blinded. Uh, want dat had ze ook al uh, gedaan. Uh, La Sion. Uh, La Sion Iluza. Uit mijn hoofd. Ik krijg het uh, bijna uh, mijn mond niet uit. Maar soms is Italiaans een beetje moeilijk. Uh, en een beetje ook te hoog, uh, te hoog gegrepen. Uh, Lashiami Ilusa, ja, inderdaad. Dus uh, als je het een paar keer in je hoofd stamt, dan moet het uh, wel goed komen. Um, weer een beetje aan het einde gekomen van, uh, van deze alternatieve FM. Volgende week uh, hoop ik een, een nieuwe single van uh, Leuna te kunnen draaien. Want de dames hebben aangekondigd uh, met nieuw materiaal te gaan komen. Dus dat uh, staat volgende week uh, op het uh, programma en op het lijstje. Dus dat uh, kun je dan alvast misschien een beetje in gaan tekenen. Um, afsluiten doe ik. Nou ah ja, dat, dat is denk ik uh, ook wel uit het uh, gesprek met Jono Olijven een paar weken terug naar voren gekomen. Uh, in uh, de laatste, uh, ja, het laatste album wat ze hebben uitgebracht uh, van Meadow Lake. Uh, is dit een beetje de, ja, de vaandeldrager van dat uh, album dat album dat heet en dan moet ik wel een beetje gaan opschieten want anders dan, uh, kan ik hem ook niet meer draaien Wait For Me, zo heet uh, dat album en daar staat uh, dit uh, mooie nummer ook op uh, en eigenlijk is het een beetje de dead man on the payroll van dat uh, album en dat is dit nummer dus, Bloodcross ik uh, zeg veel plezier straks met Nashville Radio als het allemaal lukt dat moeten we ook nog allemaal afwachten ik denk het wel de knappe koffers zitten boven. En uh, anders uh, ben ik aanstaande dinsdag weer met de drie mannen Tino Stuyvank, Paardenkoper en Gerloogman in de kant nog walshow. Dat is uh, iets wat minder serieus als dit. Dag.